Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer veroordeelden met een taakstraf houden er tussentijds mee op of komen helemaal niet te opdagen. Dat blijkt uit cijfers van de reclassering, schrijft het AD. In 2013 mislukte 20% van de taakstraffen. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 25%. Vooral drugsdealers, inbrekers en fraudeurs laten vaak niets van zich horen na een oproep om aan de werkstraf te beginnen. Ook worden ze soms weggestuurd omdat ze agressief zijn. Ze moeten dan een vervangende celstraf uitzitten. Noord-Korea breidt zijn nucleaire wapenarsenaal uit. Dat heeft het land gezegd op een vergadering van de Verenigde Naties. Volgens de Noord-Koreanen moeten ze wel vanwege de constante dreiging door de Amerikanen. Die zeggen dat ze de druk op Noord-Korea opvoeren om ervoor te zorgen dat dat land serieus werk gaat maken van het ontmantelen van zijn nucleaire installaties. Ted Cruz gaat toch op zijn rivaal Donald Trump stemmen. Cruz doet het niet van harte, maar hij steunt Trump omdat hij de enige is die nog kan verhinderen dat Hillary Clinton president van Amerika wordt, zegt hij. Trump voelt zich vereerd door de steun van Cruz... die hem tijdens de republikeinse campagne nog een pathologische leugenaar noemde. De Turkse geestelijke Fethullah Gulen zal zich niet verzetten... als Amerika hem aan Turkije uitlevert. De 75-jarige Gulen woont al 17 jaar in Amerika. Turkije denkt dat hij achter de mislukte staatsgreep van juli zit... en wil hem berechten. De Amerikanen willen eerst hard bewijs zien... dat Gulen inderdaad de staatsgreep heeft georganiseerd. De verkiezingen in Gabon en Afrika zijn definitief gewonnen door de zittende president Ali Bongo. Het constitutionele hof heeft een klacht over fraude van oppositiekandidaat Jean Ping verworpen. Na de verkiezingen in augustus gingen aanhangers van Ping de straat op om te protesteren. En dat leidde een paar dagen tot rellen. Het weer, het wordt vandaag zomers weer met veel zon, weinig wind en 22 tot 24 graden. Morgen zelfs nog iets warmer en vanaf maandag wordt het wat koeler.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 Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Echt totaal gelul. Dit is gewoon taak van de regel. Goedemorgen. Toebak Leeft op de radio. Vijf minuten over acht. Langzaam gaat de zon schijnen. Het was vanochtend wel heel lang donker. Ja, het verandert allemaal hè. We zijn verwend door al die zonuren die we hebben gehad. Ja. En nu uh, is het weer gewoon zoals te hoort. Maar morgen wordt... Weer niet zoals het hoor, dat schijnt morgen 25 graden te worden. Echt waar? Pak nog even je stranddagje. Echt waar? Ga nog even naar het strand. Pak hem oh, nog even. Je hoeft niet te smeren meer hoor, dat heeft geen zin. Nee hoor, nee dat ah. is wel waar. Goed, een week vol gebeurtenissen. vandaag, uh, ja, ja, daar hoop te doen natuurlijk over de uitspraak van uh, Rutte. Mijn god, dat gaat ook maar door, hè. Laat ze zelf op, ga ja. zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Oh man, en dan Buma eroverheen. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Dat is echt heel erg gewoon wat hij nou, echt zegt. Ja, het is echt heel erg. En het echt was geen televisieprogramma, een radioprogramma... wat er niet over ging. Ik heb het echt allemaal een ja, beetje maar, te volgen. Er zijn toch veel belangrijkere uitspraken in de wereld... waar we aan gedaan moet worden, dacht ik zo. Ja, maar ja, ik vind het ja. ook wel weer iets... dat ik denk, een minister hoort zoiets ook niet te zeggen. Dat had Buma ook wel een beetje in de gaten... Ik denk, ja, kom op zeg, hou overzicht. We moeten niet met allerlei zaken. Dit is gewoon, dit, dit moet de politieagent oplossen. En, Als je had gezegd, scheer je weg, rapal je. Nee, niet, niet. Dan nee. was het dan ook ja, wat geworden. Ik had gewoon gezegd, nou ja, ja, het is waar, het klinkt niet echt helemaal netjes. Volgens mij moeten ze daar een beetje optreden, klaar. Ja. Ja, dat, dat zou het zijn. En moet, moet nou goed, natuurlijk wel goed nieuws. Want binnenkort gaan ze natuurlijk wiet telen de regering, althans onder uh, toezicht van de regering. Op het, worden, binnenhof zo. het Dat lijkt binnenhof. wel leuk. Zo. Ja, de, en, uh, dat, dat is natuurlijk wel echt leuk gewoon ook. Mooi, ja, prachtig. Ja, prachtig. Echt uh, mensen die een koffieshop hebben, die, uh, die, die horen en lazen het nieuws. En die... Toen ik het nieuws las vanmorgen, maakte mijn hart een ja. dat eindelijk. Want die moeten zeg maar via de, de achterdeur, moeten ze illegaal mensen binnenlaten. En dat gaat al met een envelopje onder de, de deur door. En nu kunnen ze gewoon echt goed wiet binnenhalen. Wat geteld is onder toezicht van de Regering met, met vergunning en zo Maar met een goede kwaliteit. Een goede kwaliteit is ja. echt heel belangrijk. Dan doen, doen ze de stiekem en doen ze de biesloop doorheen of die andere rottooi. Ja, ja ik jou, ben jou, wel nieuws, ik ben altijd wel nieuwsgierig of die uh, eigenaar dan zelf elke keer ook uh, alles gaat testen. Dat uh, ja. moet haast wel, denk ik. Ja, maar goed, uiteindelijk. Die uh, ja, de baan. Kan er dus natuurlijk ook, ook een beetje belastinggeld erover worden, betaald worden. Ja, nou, geld vind er het er ook geld weer. Door. Alleen ik ben wel nieuwsgierig of het er ook allemaal geïmporteerd kan worden. Ja, en of het dus straks ook gewoon uh, dan in de. In de supermarkt bij de dranken kan halen. Ja. Boven de 18 daar, hè? Nee, nee. Geen, met... uh, ja, waarom niet? Ja, met dranken wordt weer verboden, denk ik dan zelf. Ja, maar je hebt die aparte stukken waar je drank kan halen. En daar moeten we eigenlijk de sigaretten ook bij doen. Oh, wiet. Ja. Oké. Okay. Dan is dat in één keer klaar. Dat is wel een idee om dat te doen. Ja. We ja. Combineren, mensen? Ja, alles bij combineren. Niet alles tegelijk gebruiken, dat ook weer niet. Dan, I dan moet het weer uitleggen op boven toe. nothing left to say. It's not about the job you quit, the boy you're with, the girl you live with. Your time spent with a half-wit. It's not about oh we maken ze toch leuke muziek echt dat genieten van muziek maar, ja, going underground, wat is dat dan weer? Oh. De, Good morning! Dat is echt een beetje aparte tekst. Dat is pop, ze komen uit België vanuit Gent vandaag, het zachte België. En het is een beetje ja, popmuziek met een duister randje, als ik zo lees. op Wikipedia, en in 2011 hebben ze voor de laatste iets uitgebracht. En ze is even wacht of ze nog meer muziek gaan maken. Ze hebben allerlei projecten ook alweer. Ik zie net trouwens dat ik ook uh, nog een ander plaatje uit België heb. Deep Blue van Drive Like A Maria. Dus uh, ik heb Nederland. Nederlandse band is er ook nog vinden, Dus het programma zit vol met uh, ja, een beetje Nederlands en Belgische talenten. Ja, zo moet je het zien. Hè, het is 10 minuten over acht. Vanuit het zonnige zandwoord zitten we tegen jou aan te ouden. We moeten Marcus nog even sterker uh, wensen. Hij heeft zichzelf een beetje over de kop gewerkt. Hij wil uh, zijn leven helemaal anders doen. En dat wil hij allemaal binnen... Een paar maanden doen en dat ging even te snel voor hem. Hij is <laughs> bezig met een andere opleiding, met een andere baan. En dan heeft hij soms een, een, een schooldag van s ochtends tien tot s avonds tien. Nou ja, wat vreselijk. Dat, dat ik het afschuwelijk zeg. Nou. Ja, echt. Maar goed, dus nu uh, moet hij even rustig gaan. Dus vandaar dat hij zaterdag even gaat uitslapen. Ja, ik vind het ook echt heel erg. Ja, echt. Hoe verzin nee. je het gewoon? Mooi. ja, prachtig. prachtig. Ja. Nee, goed. De oude mensen ja, ja. vinden het misschien wel prachtig. Die denken van die jeugd hoeven er niet bij te hebben. Nou, ik vind dat hij er wel mag bij. Hoor. Ja, vind ik ook wel. Ja. Maar uh, het is inderdaad, je moet af en toe wel een beetje op jezelf letten. Want zo ja. werkt het gewoon. Hm. Toch? Ik zeg altijd wel, wel dingen blijven doen die je energie blijven geven. En niet denken dat je een feutishouding moet bank moet gaan liggen in de hoop dat het allemaal beter wordt. Zo uh, werkt het niet, hè, dames en heren. Uh, uh, nou goed, zover we even de dominee. Het is uh, de uh, zaterdagmorgen. Uh, uh, ja. is uh, 24 september. Straks weer even een stukje geschiedenis. Maar uh, ook uh, hele aparte berichtjes die tot ons komen natuurlijk. Ik zie er onder andere, en, uh, gisteren zag ik hem al, de muurschildering in Brussel moet weg. Ja, een expliciete muurschildering. Heb je het uh, filmpje gezien gisteren op het nieuws? Nee, nog niet. Ah, het, niet. See, het was een leuk verhaaltje over een grote penis... in slappe toestand die op een... Uh, zei van een uh, uh, huis is geschilderd. En uh, de, de kunstenaar wordt gegeven bijgehaald... en zegt, ja sorry, ja, het had eigenlijk een komeet moeten zijn. Dan laat hij een betekening zien van een komeet... Ja, als je die, uh, hij zegt, hij is gewoon mislukt. Hij zegt, maar, ja, het had een vallende steen moeten zijn. Uh, en ja, het is dit geworden. Hij zegt, maar ik ga, het, ik ga het recht zetten. Dus hij klimt boven op het dak. Hij gaat met een witte, uh, uh, witte verf. Gaat hij aan de gang. En geef het valt Die witte verf valt. Over het dak naar beneden. Hij zegt, oh shit, ook fout. Ja, nu is het over sperma uit de penis komt. Nou, uh, ik kijk nog wel even over hoe ik het los. Het is echt een heel grappig filmpje. Het is allemaal in scène, geloof ik zeker. Maar die is heel leuk. En het, en het, nog het een ergste andere. is gewoon, het geschilderde geslachtstil is te zien vanuit een katholieke meisjesschool. Ja, dat is dat toch, is toch verschrikkelijk voor die meisjes. Echt die krijgen een trauma. Ja, nou ja. Er is ook een erg van de muurschildering dat hij een vrouw masturberend heeft geschilderd. Een in... jasses? Ja, een dat, oh, oh. dat brengt ze op misschien een verkeerd idee. Dit is gewoon een penis. Ja, dat in, is waar. In totaal onschuldige toestand. Dus ja. geen maar, geworden. Dus uh, dat is weer prettig. Maar er is een andere creatie in het centrum van Brussel... waarop echt een expliciete penetratie is afgebeeld. Die mag wel blijven. En er staat ook van, ja, de eigenaar van het pand mag zelf beslissen over het lot van de tekening is de uh, Brusselse wethouder van de openbare reinheid. <laughs> ja, oh, het is wel geweldig. Ik, ik, ik, ik had het net over België. Dat België leuke muziek maakt. Dat ze zo zacht zijn. En ondertussen ja. uh, is het pornografisch geworden daar. Ja, nou, het is ja, een dat is vreemd echt, land. Uh, echt een vreemd land gewoon. Ja. Nou, straks nog <laughs> weer wetenswaardigheden. Ik had het al over. Het is een bandje uit België. We hebben eigenlijk een eigen combinatie tussen Nederlanders en België... die een beentje hebben geformeerd. En dat heet Deep Blue. Drive Like Maria. Oh, het is zo strak. Gewoon popmuziek met een klein scherp rijtje. Het kan mag hier in de zaterdagmorgen. Let's go! Synthesizers muziek. Synthesizer muziek. Ik ga natuurlijk al uh, met uh, uh, Moderat. En dit, is ook, dit lijkt ook wel een beetje op, hè. Cubylore. Het is een Nederlandse band. een zanger erbij, een Engelse zanger. En zijn we zijn momenteel aan de weg aan het timmeren. En dit is de nieuwe single, die heet Dead and Trills. Oh, wow, lekker positief allemaal. En daarvoor trouwens ook nog iets Nederland. een Nederlands. Nederlands-Belgisch bandje. Dat heet namelijk Drive Like Marie. Ook op wat jaartjes actief hoor. Met, uh, met hun muziek maken. En dat heet Deep Blue. Hier in de zaterdagmorgen 20 minuten over acht. Zitten kijken of je toevallig nog... Uh, uh, of je nog naar, zeg maar... Uh, uh, uh, naar Kubilor zou kunnen. mij is dat wel een soort uh, deep house, weet je. Dat je allemaal, uh, echt in een bepaald soort zweer komt... Okay. Ik kan ik ze gauw niet iets vinden. Maar nou goed, misschien daar later straks meer over. Goed, uh, vertel. Ja, ik zie hier een prachtig bericht. Ik denk van, oh, ik ken iemand die wil dat eigenlijk wel graag. Hier yeah. staat gegarandeerd een baan en een stuk land... als je verhuist naar een Canadese dorp. Die verhuist naar het Canadese dorp Waikokomag. Uh, y, y schrijft echt als uh, W-H-Y. Kokomag, G-H. Krijgt een baan en krijgt gratis een stuk land. De populatie in het dorp krimpt zo hard dat er actie nodig is... De eerste nieuwe bewoners zijn inmiddels al onderweg. En de krijden die, die deed dus de oproep op Facebook. En hij zegt ook van, ja, we hebben mensen nodig. En volgens de winkel zijn er banen genoeg in het dorp, maar niemand om het werk te doen. En grof geld kunnen we niet bieden, want de lonen zijn er niet heel erg hoog. Maar we bieden wel een geweldig leven. Okay. En dan denk ik van, wauw, ik ken iemand die wil heel graag verhuizen. Maar ja, die, ook, ja dan, dan heb je daar geen geld voor en alles. Maar ja, als je een baan krijgt en, en een stuk land... En uh, ik denk, wauw, dat is toch wel heel erg leuk. Ja, dat is Je hebt wel een visum he? nodig, maar de speciale regeling... voor buitenlandse werknemers in Canada... geldt niet voor het eiland Cape Breton. Okay. Dus ik heb zo van, wauw. Ik ga, ik ga het in ieder geval even delen. <laughs> Gooi je leven om. Het gaat ja. niet meer om het geld. Maar als je het gewoon allemaal nou rond kan krijgen... Alleen, je, je dan altijd weer, ik knaag het er wel weer zo. je, ja, als ik straks oud ben en ze kunnen me niet meer gebruiken... word ik dan gewoon eruit gegooid uit het dorp? Nee, dan woon jij daar. Dan, uh, en je krijgt dus een visum. En als je denk, ik misschien lang genoeg daar woont... En dan moet je wel je eigen, gewoon je eigen eten verbouwen. Dat is de enige manier. Ja, en dan hoop we door, gezondheid, maar we dan zie je gezondheid goed blijft. Nee, dan misschien een paar mensen mee. Ik zeg, je, je kan gratis wonen. Je hoort het aan mij dat ik zelf wel een beetje begin te denken: ja, maar hoe zit het dan in de ja, toekomst? Ja, ja, Kijk, pak... Je hebt dat uh, WOOF. hè? W-W-O-O-F. Ja? Worldwide Organic Farming. Nou, dat moet je daar regelen. Oké, okay, maar ik heb allemaal niks met farmen. Nee, maar sommige <laughs> mensen wel. Nou, die moet je gewoon, uh... Ik kan iemand zijn fiets wel maken. Misschien kan ik dan een soort ruildeal doen. Weet je, ja, ik maak ik jouw fiets. Ja, maar mijn fiets is al heel. Ja, ik, ik kan ja. alleen mijn fietsen maken. En een beetje slappe houden eruit. Radio. Maar we hebben nog geen radiostation. Kom dan maar radio maken. Oké, okay. nou, nou hebben we het ah. altijd te maken over luxe artikelen. Ik weet niet of daar mensen voor iets willen ruilen, natuurlijk. Hè? Nee, maar ja, ik denk als je inderdaad zo van, de, van het land leeft en alles. En, uh, en je mag daar wonen en je bent daar vrij. En uh, je kan wel een heel nieuwe start maken. Want ja. ik, ken, ja, ik ken dus iemand die daar die eigenlijk wel zin in heeft. Okay. Nou goed, om nog even terug te komen op deze Kubilor. Dat is een uh, Nederlands beetje, Nederlands Engels beentje. Zij hebben opgetreden op 1 juli en 2 juli op de Westen Gastfabriek. Ja, ik loop er weer achteraan met namelijk het concert en dat heette Pitch heette dat? Met alle grote namen die daar uh, speelden. De Field hier is daar... En de uh, crims, nou goed, allemaal dat soort uh, naam. Als je in de scene zit, dan weet je precies waar ik het over heb. Goed, uh, straks nog de Zandvoortse berichten. Er is echt een ontzettende soap rond de Zandvoortse reddingsbrigade ontstaan. Echt voor vorige week al allerlei uh, uh, intriges onderling. Uh, waar ze het niet mee eens zijn. En nu ook weer een geheime bankrekening. Nou, het, het is allemaal wel heel spannend dat wat daar gebeurt allemaal. Straks er meer over Eerstmuziek. I'm always on the outside Look. The edge where all the sparks fly away Gun van de Mysterious Jets. Je hebt ook nog een band, die heet gewoon Jets. Ja, soms is het een beetje. Ik ah, weet niet precies hoe het allemaal in locatie zit. Maar goed, dit was dus Bubblegum. Een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. Het is ook alweer bijna half. Zandvoortse berichten. Precies tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat spelen we allemaal in Zandvoort? Ja, vanavond is het uh, oktoberfest. Bier, Braad mocht pretzels. bij ah, oktober. Het zal de vierde jaar op rij dat het georganiseerd wordt. En de vorige edities waren een groot succes voor zowel de inwoners als de bezoekers van Zandvoort. Want ja, er komt dan zo'n uh, zo Duitse... Er staat ook Style is Geil. Dat is een van de banden, uh, Die Menner. Wat is geil? Geil. Oh, dat is ja, gaaf, ja. hè? Geil. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee ge ja. Spannend. Ja, volgens mij betekent het inderdaad niet, uh, niet geil zoals wij in Hollanders het nee, zeggen. Nee, nee. Maar uh, dit is een nieuwste aangestelde band, Die, die mannen, Vijf geroutineerde gedreven muzikanten... Specialiseert in duits Duitsstalig entertainment. En ik ben daar wel eens geweest. En dan zie je inderdaad dat die Duitsers... die gaan helemaal uit zijn pannetje. Want het is dan uh, echt Duitse headbang muziek. Ja, weet je, leuk. En uh, nou, hartstikke lekker veel bier en braatus uh, nuttige Nou, dat vinden ze helemaal gezellig. Ik kan me nog herinneren... Dat, dat, dat vorig jaar was echt een groot succes. Ja, echt. Dat is echt... Uh... Iedereen naartoe En ook een beetje om je kleren denken. Hè. Dat je ook wel zo'n lederhoos aantrekt. En dat de vrouw ook zo'n strak truitje aantrekt. Ja, en dat, die ja, en dat die... je je of leert. Op ja, zo'n zo plaatje. Ja. zo'n dienblaadje. Dat ze ze goed kunnen zien. Impressie, ja, daar gaat het om. Ja. Nou, ander nieuws is, en ik had het echt totaal niet verwacht. Echt een uh, game changer, noemt wethouder Gerard Kuipers. Het onderzoekresultaat van Stichting Vrij Horizon. Het is aangeboden aan de burgemeesters uh, van de kustgemeentes. Er zijn natuurlijk verschillende gemeenten bij betrokken. Noordwijk, Wassenaar, Zandvoort, Katwijk, Bergen. Allemaal pleiten ze voor. Ejmuidenverset. Die weten we eens daar neer. Maar goed, uh, de ministers waren er allemaal niet zo blij mee. Dus ja, het kost meer en het levert minder op. En het energieverlies en zo is. ECN heeft dat onderzocht. Dat is toch waar ook uh, energie, uh, radioactief materiaal te vinden is? Maar goed, maakt niet uit. We hebben onderzoek gedaan en het blijkt dus dat het interessant is... om echt die windmolens daar te plaatsen. Het is ook goedkoper om te maken. Er is minder subsidie voor nodig. En eh, ja, dit, het gaat voor veel meer energie opleveren. Dus dit, dit had ik helemaal niet zien aankomen. Maar het gaat dus toch echt de goede kant op. En ministers willen nu ook meer vragen hebben... voor ze uiteindelijk een beslissing nemen. Ja. Dus nou, ik denk dat dat nog... Dat het nog alle kanten op kan gaan. Oké, okay, en ik ja. nog een, mag ik nog eentje doen? Ja. Want uh, we hebben een talent in ons midden in Zandvoort. Want afgelopen dinsdagavond waren de uh, Buma NL Awards. Nou ja, daar had je natuurlijk van ja, verraste André Haasjes. Die uh, werd uh, diverse malen gedaan. Maar ja, die, die, die surft gewoon mee op het uh, succes van zijn overleden vader. Ja? Maar naast de awards wordt ook tijdens, worden ook publieksprijzen uitgereikt. En de bezoekers van Sterren NL kozen jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Van John de Bever yeah? als de favoriete zinger. Ik ken hem niet. Ben je, je ben je bijna en de feit. anderen die kozen Yves Berendsen tot grootste talent van 2016. En wie is nou Yves? Ja. Dat is de Yves Berendsen. Die, die woont in ons dorp. En die treedt hier af en toe ook wel op bij, uh, bij de Klikspaan en zo. En, uh, een lange jonge man die uh, Nederlandstalige muziek doet. Yves Berendsen. Grootste talent van 2016. Nou, het jaar is nog niet voorbij. Dus ik ben benieuwd dat we nog van hem gaan horen. Ja. Zeg mij niks, maar goed, ik zit meer in een alternatieve zin... dus vandaar dat je krijgt. Afgelopen dinsdag was het voor weer Prinsjesdag natuurlijk. En terwijl de ministers in Den Haag zich voorbereiden... op een grootste ceremonie... Ce, ceremonie uh, was er in Zandvoort... Uh, in, uh, een uh, delegatie langs te gaan bij de scholen met een oranje koffertje... om de leerlingen uh, op school uit te leggen... wat er nou precies inhoudt... zo'n zo uh, Prinsjesdag... en waar het allemaal over gaat. En nu gaan ze binnenkort... Uh, in het oranje koffertje is een uitleg. En binnenkort gaan ze dus debatteren op school. Dat doen ze wel ja, vaker, groep ja, 8. Klopt. En uh, dat is wel heel goed om al scherp te worden. Om te weten wat er allemaal speelt in Nederland. En ja. binnenkort gaan ze dus tegenover elkaar staan. Uh, met, met de inhoud van het koffertje. Ik vind het uh, ja, leuk. Ja, zeker. Je, moet, je kan ze niet zo genoeg bijbrengen... dat wij gewoon een uh, democratie zijn. Dat je met z'n allen moet doen. Ja. Nu kan het allemaal nog. Ja. Straks als Erdogan het allemaal overneemt. Dan weet je niet hoe het afloopt. afloopt het ja. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Straks in het tweede deelte van dit rij. Gaan we nog veel meer. Elk goede morgen. zit ook in deze ochtend nog met al even berichten over Zandvoort, natuurlijk. En de zon schijnt dit weekend toch. Dus geniet er nog even van. We gaan naar België. Ja, echt. België, Nederland. Daar is fietsen tussendoor met de muziek. Dit is Blauwtsun. Een van zijn laatste plaat. Volgens mij zijn zeer laatste plaat. Dat heet Between a Kiss and a Sorry Goodbye. De laatste zinger van Zoen En komt helemaal niet uit België. Hoe kom ik daar nog bij in Gosse, Maar hij zit op zijn Wikipedia dat hij gewoon uit Nederland zal komen. uit Arnhem, daar is geboren. Oh. Deze zinger, songwriter en uh, zijn echte naam is Johannes Siegmund. Man, dat was een wel stoere artiestennaam geweest. Maar goed, het is een hele band om hem, ge hem geformeerd. natuurlijk. Between a Kiss en a Sorry Goodbye is zijn laatste plaat En die hoorde hier in de zaterdagmorgen bij Dubak Lee. Goed, we zijn al meer uh, wetenswaardigheden. Ik zie dat je nog steeds op uh, de Zandvoortsbericht aan het bladeren bent. Ja, ik snap toch even kijken. Ja, maar Ik heb natuurlijk wel veel meer. Ja. Want het is uh, ook nog zo grappig van de... Er was een, uh, een man in Amsterdam... Ja. nee, in Rotterdam, sorry... een 23-jarige Bulgaar en die zal zijn terrasbezoekje van afgelopen dinsdag nooit vergeten. Want hij werd dus op een stationsplein werd hij aangehouden... want hij leek een beetje nerveus bij het zien van de politie... Dus toen zei de politie van nou, uh, laat jij je die, die, die meer even zien. Hè? Ja, is wel weer naar, Bulgaar. Dus het ziet misschien buitenlands uit. Okay, niet, ja. toch discriminatie. Oh, Bulgaar, ja, dat is lastig ja, hoor, denk Maar ik. ze zagen in zijn tasje flinke bundels bankbiljetten van 50 en 500 euro zitten. Huh? Ik heb er nog nooit even gezien van 500. Nee. 100 zie je ook wel amper. Maar over de hoogte gaf hij verschillende verklaringen waar, 10.000 of 60.000. Nou, ze vonden de feiten en omstandigheden behoorlijk verdacht. Ze ze hebben aangehouden. En na de fouillering werden in zijn bagage tussen de kleding... nog meer bundels geld gevonden. En in totaal was het 168.890 ah, euro. Hartstikke En het dus is in beslag genomen. De man heeft er afstand van gedaan. Nou, vast niet vrijwillig. <lacht> nou, hij baalt natuurlijk als een stier. En uh, hij is dus uh, aangepakt voor witwassen van geld. Ja, ik heb zelf ook wel het idee van... ja, weet je, dat soort mensen, ik weet niet... Ik denk dan weer aan, aan mensenhanden en toestanden, weet je wel. Dus ik vind het maar net goed. Maar het is waarschijnlijk iemand die dan uh, een van de kleine visjes in de vijver, denk ik. Oh ja, natuurlijk, ja. Hè, dat, uh, dat denk ik wel. Hij is een maar katvanger. He. Eigenlijk, hij, hij wordt uitgezet, hij wordt gepakt. En aan de andere kant van de weg wordt er iemand anders, uh, wordt er Ja. Zo zou het kunnen zijn, goed. Ja, naar hoor. Ja, die ja. heeft een miljoen bij zich. Ja, <laughs> Maar je ja, moet af en toe iets... Ja. <laughs> oh, wat erg. We hebben ja, vandaag wel. ook in de kleskant van Nederland te lezen over de douane. Uh, douane dat er bezuinigd gaat worden en dat er dan vorig jaar ontzettend veel kook is uh, gevonden. Tussen de kleding en vooral bij schepen. Onder schepen worden zilinders gelast. En daar wordt kook in verzameld. En onder water zo, dan ruikt niemand het. Nee, precies ruikt niemand het. En ook echt in dubbele bodems op schepen. En schepen zijn complete compleet drijvende gebouwd. Dus nu zijn ze echt met elf man een dag bezig om te zoeken. Zit er kook aan boord? Nou ja, dat gaan ze nu gewoon maar een beetje sneller afhandelen. Ze gaan nu meer op accijns controleren. Dus gewoon meer wat je aan het invoeren bent. Of ze daar wat extra belasting over kunnen vangen. Want dat levert een beetje geld op. En uh, dat extra controle dus op kook wordt er achterwege gelaten. Het past natuurlijk helemaal bij Nederland. Als we ook al wiet gaan telen uh, ja. van de staat... dan kan we ook wel kook gewoon door laten voeren. Dus ja, dit is wel verontrustend. Dus, uh, ja, het wordt een Nederlands een beetje doorvoerland van kook. Echt... Nou ja, bizar. Gewoon, er moet, heel veel mensen moeten eruit. Er moet 75 FTE moet eruit gehaald worden bij de douane. Ja, hoe zit het dan met de veiligheid? En zo allemaal? zit ik dan te denken. Ja, dat ja, ja. is ook wel belangrijk. Ja, ja precies. Oeh. Goed, wat hebben we nog meer? Nou ja, ik, ik, een tranentrekker. Ah, oh, leuk. Er, er is een, een moeder die, die had taaislijmziekte. en die wist dat ze ging overleden. Had een brief geschreven voor haar zesjarige dochtertje Bethany. En ze woonde dus in, in Engeland. En de vader die las dus de brief van het meisje voor na de overlijden. En ze dacht dat ze de brief in een boek had bewaard... maar dit was tijdens een verhuizing verloren gegaan. En het briefje is nu in 15 jaar na dato... opnieuw opgedoken in een tweedehands boekwinkel. En de eigenaar van het boek keek, die vond de envelop... en hij was He? inmiddels uh, heel erg getroffen door de brief van... Bethany, mijn kleine schat, als je vader dit aan je voorleest... is het omdat ik dood ben? Ik, oh. Oh, en ze heeft hij een oproep gedaan aan de lokale krant op social media... en haalde zelf de BBC erbij. En het is uh, gelukt om Bethany te traceren... Yeah? En uh, ja, weet je, ze zijn gewoon, uh, die, die vrouw is gewoon heel blij dat ze dan toch weer uh, een berichtje, dat, dat die brief gewoon heeft. Ja. het is natuurlijk, uh, ja, het is schrijnend. En het staat ook, uh, de, de brief staat hier, uh, als foto staat hier erbij. Oh, dus, uh, echt ik een mooie brief. ik zal hem wel even delen, dan kunnen jullie de brieven ook even lezen. Ja, echt Oh shit, wat doe ik nou met die brief? Nou goed, maakt niet uit. Eh... Uh... Ja, een tranentrigger. Ja, Dat zie je. Dit is wel duidelijk. Ja, ja oh. altijd leuk. het om... plaatje, een beetje rustig. Ja hoor, <laughs> even rustig. ik, daar ben ik goed in. Om in. de muziek bij tranentriggers te zoeken. What the fuck is dit nou weer? Yes, lama los. Wat een herrie. Piets, <laughs> baby. Zeg maar aangevraagd door Wilco. Oh, die is een vaste luisteraar, ik denk wel. Maar dan luister je de podcast. Limousine. Welkom bij het wilde Radioprogramma van ZFM. Muziek noem ik het Baby Beach. Ja, dat zit, ja, zit ook in de naam, natuurlijk. Is het en het heette Limousine. ik zag ze vorige week wel staan. De boulevard, allemaal van die busjes met zo'n poort bovenop. Weet je wel, oh, het ziet er al zo stoer uit. En je wil het liefst wel zo'n oude VW-bus hebben, natuurlijk. Die er een beetje afstands uitziet, weet je wel. Eh, roest overal, maar dat duurt er wel lak overheen, weet je wel. Want dan blijft de roest, dat blijft dan zo, gewoon niet erger. En dan een uh, surfboard op het dak. Dat je denkt, man, ik ben helemaal de hippengozer om. Ja, dat komt er een hele oude man uit, uh, uit in Ja, in mijn je geval denkt, wel, ja, dat klopt. Nou, <laughs> ja, hele oude. Jij ja. ja, ziet er goed uit, maar. Je moet een masker ik, ja. moet het, Mijn lichaam is wel strak, maar je moet een masker dragen. Dat ja. Is, ja, dat is waar. Nou goed, uh, dat, dat zei ik helemaal niet hoor. Afgelopen, nee, dat zeg ik zelf altijd weer. Uh, ja, ik weet niet of Oh, slim is dat waar. Goed, het is kwart voor negen. En uh, ik moest wel lachen gisteren. Toen ik het filmpje van Ismael Ilgun uh, zag... De vlokker van Saandam die natuurlijk de, de politie een beetje te kak heeft gezet afgelopen maanden. Mijn kinderen kijken er ook regelmatig naar. Die zeggen: hadden er eigenlijk niet zo op een stil gestaan. Ja, maar ze doen ook wel een box. Ze doen ook wel eens een box met de, de, de agenten. Dus ze zijn ook een beetje maatjes lijkt het wel. Maar de filmpjes die ik gezien heb, dacht ik echt van ja, de politie komt niet. Dat gaat dan heel, als een heel slimme organisatie uit. Nee. En uh, nu uh, was Ismail zelf even uh, de sigaar. Er kwam een filmpje op internet van iemand die vond het wel genoeg geweest met dat. Ja, het fysieke van de naam. Dus die, we gingen hem in elkaar slaan. Moet je even luisteren. Dit is onze stad. <laughs> Ik ben hier opgegroeid. <laughs> je verpest onze naam. Houd me nou. Flikker. Ja, is wel hoer. Nooit meer doen, hè? Nooit meer doen, hè? Dat zei de Ismael, dat? Nee, dat zei die andere goeds, die uh, Ismael... Okay, ja, hij, hij heeft wel aangifte gedaan, hè, wegens mishandeling. Ja, het grappige is wel, gingen ze bij, uh, van, uh, van het nieuws gingen ze bij hem langs... Ik, uh, het heel nieuws zo. Gingen, uh, gingen ze daar vragen, hoe, hoe uh, vind je nou dat hij uh, tevoorschijn komt? Ja, hij is wel een beetje laf, hij rent weg. Ja, huh? yeah. ja, ja, ja. Ja, maar nee. het is uh, die, die man die hem dus... Uh, uh, uitscheld en zo. Is dat dan ook een... een uh, ook een vlokker. Ook een Marokkaan of zo. Ik uh, dacht het wel, ja. Maar als je het zo hoort, dan denk ik van ja. Ja, en, en, en inderdaad, van je verpest onze naam. En zo is het wel. Ja, dat Want het check. is misschien maar 5% of, of misschien maar 1% van al die, al die Marokkanen... Die, die, die de boel gewoon verpest voor, voor, voor degene die gewoon hier uh, netjes een leven proberen op te bouwen En proberen... Te integreren in de maatschappij. In onze participatiemaatschappij. Wat is ook weer integreren? Nou, dat... dat je opgaat in de meute. En dat je, dat je niet opvalt. Okay. En uh, ja, ja, keep low, maar hè. Dat is toch niet de bedoeling volgens mij, dat je opgaat in de meute, toch? Ja, Jawel, je, je, je, je, iedereen doet gewoon hetzelfde. Net als schaapjes in een bij. Oké. Okay. Dat is de bedoeling eigenlijk. Als in de wei. Ik vind het wel een mooie Als graatjes in de wijk, Als graatjes in de wei. Eén grote wei. kudde. Ja, ja er, natuurlijk. Zitten een paar, er zitten een paar getinte schaapjes in. een paar zwarte schaapjes ja, in, okay. Maar ook een paar witte schaapjes. Allemaal deze kant op jongens. Ja, dan, dan gaan allemaal, we allemaal die kant op. Ja, dat doen ze ook. Integreren. Ja, niks, ik, snap het. ik <laughs> wil ik, ik wil graag ja, ook in de massa wil ik gewoon wegvallen gewoon. Ik wil ja. helemaal niet opvallen. Nee, en Hoewel... zeker niet andere schaapjes bijten en zeggen dat die schaapjes zijn moeder een hoer is? Nee, ja, dat nee, mag precies. je niet zeggen. Nee, oké. Okay dat is echt, dat is maar... Oh! Precies. Ik was hem helemaal even vergeten. Be nice. Ja, be nice to each other. Dat is de oplossing natuurlijk. vrolijkheid op de radio. Dit is een plaatje van een aantal jaren geleden: Donkey Boy Blade Running. Tot muziek. Je denkt, komt uit Engeland vandaan, of misschien uit België, wat net van die leuke Belgische muziek. Nee, het komt uit Noorwegen. Hoe kan je, hoe kan je daarin vergissen? Nooit meer doen. Hè? Nee, sorry, ik zal nooit meer doen. Nee, dat, <laughs> Ik was even vergeten. Ik zat, uh... Nooit meer doen. Nee, precies, je hebt gelijk. Uh, Ismaël, wat het net over de vlogger uit Zaandam is lastig, geval. Ja. door de Flux of zoiets heet dat. Flux, Mux. Nou goed, een andere vlogger die het helemaal, die was helemaal klaar, dat ze ja. een slechte naam kregen daar in uh, Zaandam. Ja, die ik heb hem gedeeld op Facebook en echt door die stem. Echt hoor, je zou echt zweren dat het naar Japan was. In, en ik heb dat gezet. En nou komt hij ook op Najib na Facebook. Hij kan hem eraf halen hoor. Dus, uh, ja, maar echt, Want hij had van die leuke dingen. Van, ja, dan zit ik bij een meisje op bezoek. En dan zeg ik, oh leukste... Oh, niet te kijken, niet te kijken, weet je wel. Dan de na, die, ze dat, die Najib Omhali. Die oh. Najib met dat is een cabaretier. Ja, natuurlijk. Ik wel. broontje. Ja, Broodje. Ja. Oeh. Die, ja. ja. Ah. Ze vindt me leuk! Ja, ja, ja nou, heel grappig. Iedereen kent mij en al die stukken tekst wel uit zijn hoofd vandaag. Geloof. Hij heeft er met drie gemaakt, drie programma's geloof ik. Ja, en hij heeft u andere programma's gemaakt gebruikt hij de stukken uit het eerdere programma's. Dus geef een beetje alle teksten wel gewoon uh, mee te praten. Ja. Van. Tien ja. minuten van eigen in Zandvoort. zonnige Zandvoort uh, komt deze kant op. Helaas, de jeugdverdeling is vandaag uh, afwezig. Marcus uh, is, is wat over, overspannen. Uh, hij is uh, met allerlei dingen tegelijk bezig. Ja, maar dus, uh, God, we wensen je mee een met twee van die oude mensen een radioprogramma maken... Dus hij denkt van, ik moet even bijkomen. komen hoor. Ach ja. uh, er komt zoveel meuk voorbij, zoveel ja. oude lulpraat. En die muziek! Oh. Ja, oh, toch <laughs> Nee goed, dat heb je toch al. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Ik zie je een hele tekst, een uh, ja. voor me. Ja, ja, vandaag. Sinds vandaag is het in Rotterdam een monument voor mensen... die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap. Oh ja. Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 700 lichamen onderzocht... voor medische doelen. En het is een initiatief van het Erasmus Medisch Centrum... En ieder jaar komen daar dus uh, daar dan 100 lichamen. Het gebeurt er met die andere 600? Maar uh, die worden gebruikt voor onderzoek. En uh, het monument is een glasplaat met een gedicht. Is dat alles? Het staat op de begraafplaats Hofwijk. En in Utrecht en Amsterdam, Nijmegen en Groningen zijn vergelijkbare monumenten. Ja. En uh, ja, er zijn echt al bij, wel bijna 20.000 Nederlanders die die hebben va laten vastleggen als ze een lichaam nalaten. En het aanbod is soms groter dan de vraag. Oh hoe? Oké, okay, ja. dus denk even nou voor dat je je nalaat, want anders wordt je even goed in de grond dus Ja, dat, uh... nou ja, ik denk ook dat sommige mensen die, uh, uh, die, die willen dan gewoon uh, uh, hun familie niet belasten met uh, begrafeniskosten en toestanden. Maar ze, of ze doen het ook gewoon dat ze nuttig willen zijn en dat snap ik ook best wel. Ja, ik, ja nee, ik bedoel, ik, ik zit er ook aan te denken, maar ja goed, ja, ik heb liever... Maar je, je wordt binnen 24 uur weggehaald, hè? En dat is voor de nabestaanden een beetje naar. Dus nu, ik... als je dat doet, zeg het even en zeg je, hou er rekening mee dat... Ja. Want dan weten ze, dan stellen ze zich erop in. Ja, dat is nog een stapje erger dan, zeg maar, dat je organen ter beschikking stelt. Dat je zeg maar, orgaandonor uh, donor wordt. Ja. Dan uh, wordt het ook vrij snel worden maar eruit gehaald. het zijn gehaald. Dus wel meestal oudere mensen, dus me, mensen boven de 60, 70. Dus, en dan uh, het schijnt dat ze heel snel toch wel, uh, heel opgeblazen worden, toch wel. En, uh, ja, maar ze kunnen er twee jaar mee werken, zag ik ergens ook. Dus, Oké. Okay. Uh, dat ze de, gaan ze helemaal die spieren bekijken en Dat hoe. Lach uh, tweeënmerende gang. Nou ja. ja, goed. Nou ja, ja er ja, was ik... laatst een dokter bij uh, zomergasten. Ja? Die was helemaal enthousiast erover. Dat ze, <laughs> ja, dan mocht het hem snijden. De, nou, echt, oh, dus heb is ik gezien. Ja. werk. Ja, je ik, zag gefonkeldjes ja. in de ja, ogen. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Ik dacht even aan bedgeijnen. Of een, uh, gein, Weet je, Ed Gein. Die, die, was ook, die was ook razend enthousiast om vrouwenlichamen uit elkaar te halen ja. en er een vrouwenpak van te naaien. Toen ja. dacht ik echt van: What the fuck. Ja, is dat, dit dat is wat anders. Maar, maar goed, dit, dit is, ja, het is wel belangrijk dat je mensen hebt die enthousiast zijn. Dat is ja, zeker waar. Maar ja, maar ja, ja, dit heeft wel de hele medische wetenschap wel heel erg uh, vergroot uiteindelijk in de middeleeuwen en zo. Hè? Je ziet dan ook van die eerste schilderijen. Was dit ook Leonardo da Vinci? die Ook van die ja. schilderijen dat je die spieren bekeken werden. Hoe die uh, die, die haalden dan... Uh, Lijken uit het mortuarium van onbekende mensen. Je hebt ook die chirurgische ingreep van Rembrandt, geloof ik. Ik zag hem laatst bij de kringloopwinkel staan. De nepversie, heel groot. Ik dacht ik, ik zou die ah. in een gang gaan ophangen. <laughs> ik had een uh, fotootje naar mijn vrouw gegeven. zeg: zei: ben je gek geworden, of zo, joh. Zo'n bloederig schilder aan de muur. En nee, die moet ja. hier in de radiostudio komen. We hebben plaats genoeg. Ja, het had nog wel gekund. Ja. Maar goed, daar was het later alweer. Want er waren meer mensen die het leuk vonden. Ja, lijkt me ook. Het is iets grappigs om aan de muur te hebben. Natuurlijk een nep Rembrandt. Ja, Met iets ja. lugubus erop. Goed, er zit hier erbij onder. Lijk me leuk. Like, ja. <laughs> Ja. Ja, dat is een leuk vondst. Ja. Ja. Even te kijken wat voor godsnaam ik opgezet Maar Oh, ik weet het alweer. Ik neem welke keer voor om deze plaat te draaien. Maar ik vergeet hem dan weer eigenlijk. Justice... Loopje. Je zou me denken, hey, dat is Dagpunk. Dat is ook weer ja, een beetje de stijl van Dagpunk. Het is Justus, komen uit Frankrijk vandaan. Elektra House Duo. Ze uh, maken af en toe grappige muziekjes. En Dit is een van hun laatste plaatjes. Ik heb het al weken voorgenomen om te draaien. Welke blijft op de playlist staan, eigenlijk? En het heet dus Justice. En, uh, safe and sound. Ja. Oh, wauw. En gisteren hoopte u over, over Justice natuurlijk. Geert Wilders voor de rechtbank. Omdat hij moet verantwoorden. Omdat hij dat uh, minder, minder heeft geroepen, natuurlijk. Ja. En dat, gaat, dat blijft ook altijd doorgaan. En als je dat ook weer erbij pakt, dan begint dat zo, hè. En de eerste vraag is: willen jullie meer of minder Europese Unie? Oh, oh dat staat ervoor dus. Oh. En dan krijg je er nog één volgens mij. Tweede vraag: ja? willen jullie meer of minder partij van de arbeid. Nou, altijd natuurlijk. Weten jullie? Ja? In deze stad en in Nederland. Meer of minder Marokkaan. Oh, kijk, en dan gaat het fout. Dat had hij niet mogen ja, zeggen. Het is opruiming, hè? Ja, dat, dat is, is opruiming. Eh, dat maar dat er... staat ook al een beetje in het uh, partijenprogramma van de PVV. Alleen dan uh, criminelen. En dat is eigenlijk een beetje het verschil. Uh, uh, ja, de advocaat heeft gisteren ook gezegd: 4,5 uur is hij bezig geweest, hè? En toen kwam uh, Juzici, uh, de OM kwam met een uh, uitspraak. 18 minuten waren ze al mee klaar. En ze vinden nog steeds dat, dat hij uh, uh, moet worden veroordeeld. Opruit. Opruit. Nou, ik denk ja. dat hij het gewoon wel gaat redden. Opruit of rot. Wat ik vind, vind het alleen nou? dat, Ja, opruiing. Ja, ik vind alleen ja. dat hij wel een beetje zierig deed. Door ja, hij mag dat wel zeggen. En dat hij wel. En ik mag dit niet zeggen. Met beetje kinderen. Ja, maar hij is toch ook heel kinderig. Ja, natuurlijk. Maar hij vertelt ook nooit meer iets nieuws. Tot zover het ritme van ZFN. Oh, ZfN.